Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie van Los Angeles is klaar met het ontruimen van een tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten op een unie in de stad. Tientallen demonstranten zijn gearresteerd en worden in bussen gezet. De ontruiming heeft zo'n drie uur geduurd waarbij helikopters boven de demonstranten vlogen en er projectielen werden afgevuurd. Ook op andere Amerikaanse universiteiten treedt de politie op tegen pro-Palestijnse demonstranten. Zoals in New Hampshire, in Portland en Dallas. Peter Sagan maakt zijn comeback in de wielersport. Eind vorig jaar zette de drievoudig wereldkampioen op de weg een punt achter zijn carrière. Wel wilde hij als mountainbiker meedoen aan de Spelen deze zomer... maar hartproblemen gooiden gooide roet in het eten. Om wedstrijdritme te krijgen gaat hij nu toch weer wielrennen op de weg in de ronde van Hongarije. Zo hoopt hij later alsnog een wildcard te krijgen om te kunnen mountainbiken in Parijs. En de muziek van deze artiesten keert terug op TikTok... the no crowd, you better lose yourself in the music, the moment you want it, you better ja, zij en meer bekende artiesten zitten allemaal bij hetzelfde label, Universal. Dat bedrijf vond dat TikTok te weinig betaalde voor hun muziek en dus trokken ze zich terug. Betekende dat je geen nummers van onder andere Billie Eilish en Rihanna kon onder je video's kon zetten. Maar de ruzie is voorbij, want ze hebben een deal gesloten. Muziekjournalist Adze de Vrieze weet wat daarin staat. Nou, Het gaat om te beginnen om meer geld, dat, uh, dat spreekt voor zich. Maar eigenlijk maar belangrijker wat er nog onder ligt is dat er afspraken zijn gemaakt over de opkomst van AI-muziek. Gaat het om bijvoorbeeld een Billy Iris copie Die moet dan verwijderd worden als de universum dat wil. Het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land pittige buien met vaak ook onweer. Morgen is het eerst bewolkt en nat, maar later droogt het op... en breekt de zon ook nog even door. En dan wordt het zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De laatst verschijnende single van Noelen Twice is Cool You're Twice is Cool. City eyes see reflections of paradise.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 Adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine Guillotine Can't stop choking on your nicotine and fruit, we were in paradise in My greatest muse, is not just a parasite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 Ja, je bent mijn kleine voor altijd. Ja, je bent mijn kijk, kijk, kijk, kijk, kijk.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 by her warm, bright light There she took at you and then she knew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 Tell me why you're hurting Take a step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 And Let us wait until the morning light We have had the time We have had the talks And now it's hard for us to say our final good Say our love will never end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 Voor wat ik voel als jij weer voor me staat Gaan we terug of stilte weet niet over nog een ons bestaat Voel me vervreemd van wat er toen nooit is geweest Maar vind een rust in wat nog is en wat Dieptes hebben dichtbij met je meegeleefd Ik dacht dat tijd het ons zou leren zoals het ons zoveel bracht Maar het rippen van de wijzers nu tot stilstand gebracht. Hoe heb ik dit eerder nooit bedacht Je voelt nu als een vreemde Eerst gekend, maar nu zo zoekend in de leven